Maar volgens onbevestigde berichten gaat het onder meer om schepen voor de kustwacht en om onderdelen voor straaljagermotoren. Lucille Werner heeft de Major Boshartprijs gekregen. Dat gebeurde op een gala van het Leger des Heils in Amsterdam, waarbij ook koningin Beatrix aanwezig was. De Major Boshartprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan iemand die een bijzondere bijdrage levert aan de samenleving.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 Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van onze uitzending deze week. Tot zeven uur in de ochtend zullen wij u trakteren op radiopracht... uit vervlogen en minder lang vervlogen tijden. En met we bedoel ik technicus Rolf Schreuder. Fris en fruitig achter het glas. En ik, uw gastvrouw Nora. In dit uur gaan wij afreizen naar maart 1990. Dat doen we met een aflevering van De Duvel is Oud. Dat waren thema-uitzendingen over ouder worden, ouderdom... en en de positie van ouderen in de samenleving. Te gast in deze bijdrage van De Tros is Willy Corsari... de schrijfster van misdaadromans, jeugdboeken en korte verhalen... werd geboren in 1897 en overleed op 11 mei 1998 op 100-jarige leeftijd. Het is een boeiend interview met een bevlogen dame... over haar leven en werk, haar vriendschap met Jean-Louis Pisuis en de anekdote rond de ring die zij altijd draagt. Luistert u naar De Duvel is Oud met Willy Corsari... en de immer-emabele gastheer is Joop Landré. Goedemorgen, dames en heren, luisteraars in Nederland en in België. Nou, we durven nu wel te zeggen dat de lente toch wel helemaal in aantocht is. Want het is hier in heel veel althans prachtig, lekker, zonnig weer. En we hopen dus dat we er een zonnige uitzending ook van kunnen maken. U weet waarschijnlijk allemaal dat deze week de Boekenweek is begonnen. En daarom hebben wij deze week als gast... Niemand minder dan de, als ik nou beroemde zeg... dan zal ze wel haast protesteren, dan Willy Corsari. En u weet het, een van de meest populaire schrijfsters die Nederland kent. En van haar boeken, en ik noem er een paar, De, de Man zonder Uniform... Schip zonder Haven, Het Mysterie van de sonaten. daarvan zijn duizenden en nog eens duizenden exemplaren verkocht... ook in het buitenland. Uh, mevrouw Corzari is geboren op tweede kerstdag, 1897. En voor uw jeugd, mevrouw Corzari, welkom in de studio... moeten we dan ook terug naar het begin van deze eeuw. Uh, gelukkig, als je wat ouder wordt, vindt het helemaal niet zo erg... meer om te zeggen dat je wat ouder bent. Vindt u ook helemaal niet erg, hè, om uw leeftijd? Nee, oh nee. nee maar er zijn wel mensen die zeggen, oh, nou, mijn leeftijd dat doet er niet toe. Ik begrijp dat nooit waarom, maar... Uh. Gelukkig daarom dat ik maar eerlijk zeg... dat u dus, als ik het goed uitging ging in 92... bent ja. dat u 93 wordt. 92, Ge ja, dat ja dat geweest. Dat u met jaar 93. 93 wordt. Uh, wat de meeste mensen natuurlijk niet weten... als kind, en u was enig kind... had u een heel mooi stemmetje. Ja. Uh, en uw ouders, die hadden... Ja, hoe zou ik het zeggen... grote artistieke plannen met u. Ja. Dat klopt. Uh, ja. Kunt u zeggen dat u daardoor een eenzame jeugd hebt gehad. Ja, een beetje een bedorven jeugd eigenlijk. Hè? Ja, ik, ik ben tegen dat wonderkind gedoe en ik werd een soort wonderkind gemaakt. <laughs> en uh, ja, God, als je tegen een kind zegt, en dat hebben ook zangpedagogen gezegd, als die stem groter wordt, dan kan het iets voor de opera zijn. mijn, mijn vader had in de opera gezongen en dus ik moest opera-diva worden. Nou ja, dat vind je als kind natuurlijk wel prachtig. Hè? Ja. En uh, ik zat altijd uh, piano te studeren, zang te studeren en hele opera's te, te, te spelen en te zingen. Niet. Maar ik vind dat geen jeugd. Ik hou niet van. Ik, ik vind ook naar uh, bijvoorbeeld die kinderen die, die, zo, die, die je ziet tegenwoordig Madonna ziet imiteren en, en ja. Michael Jackson en zo. Ik, ik, ik hou daar niet van. Ik geloof dat het ook nooit meer echt gewone kinderen worden. Nee, als ze een geweldig talent hebben, komt dat er ja. zelf wel uit. Ach. Tenminste, dat is mijn overtuiging. Gedresseerde aapjes, niet? Ja, ja, precies. Gedresseerde aapjes. Ja, en je praat een kind in het hoofd, he, dat het iets bijzonders is. En, ja, nou ja, dat vind, vind je dan prettig natuurlijk, maar meestal worden het ook geen prettige... Ik heb eens een, een meisjesboek geschreven, die heb ik vroeger ook wel eens geschreven. Dat ja. waren de enige vrolijke boeken van me. Maar ik heb eens daarover geschreven in Wiks wonderkind. Over twee wonderkinderen en een... Meisje uit de arbeidersstand. Heel ordinair maar met een mooie stem. Die dan ontdekt wordt. En die dan ook in contact komt met een jonge violist. Ook zo'n jongen. Hè. Onuitstaanbaar en verwaamd. En, en eigenlijk doodongelukkig ook. Hij, hij baalt ervan. Hè, van al dat gedoe. Hij loopt op een gegeven moment weg. Ik hou er niet van. Ik vind een kind moet een kind zijn. Maar ja. nou, het is meestal de fout van de ouders. Ook in al die... Ja, ja. Die playbacks, wat u zegt, zo'n kind. Ja, die, die playbacks daar, die, en die, die reclamespots die, ja, en zo. Die worden door die ouders opgejut. Maar goed, daar moet iedereen maar zo over denken als hij wil. Onze mening hierover is dus duidelijk, luisteraars. Uh, maar in uw jeugd, mevrouw Corsairi, bent u al begonnen met schrijven? Ja, ik schreef altijd verhaaltjes. Goed zo voor, voor mezelf hoor. Deed u dat toen al liever dan zingen? Ja. Ik, ik heb altijd graag willen studeren en schrijven. Dat wou ik eigenlijk graag. Maar ja, aan de andere kant, zoals ik u zeg... als je voorverteld verteld wordt dat je een opera operadiva kan worden... en ja. zo, dat vond ik natuurlijk ook wel heel mooi. Hè? Dus ik heb altijd maar vlijtig gestudeerd. Maar die stem is nooit sterk genoeg geworden. Ik, daardoor ben ik naar de hand ben ik, uh, meer in de cabaret-genre gegaan. Ben ik bij Pissuiss gekomen. Hè? Ja, daar komen we vanzelf op. Want... U bent nog een poosje op de toneelschool geweest. Ja, dat was ook vanwege dat je moest leren spelen. Voor de, Amsterdamse de Amsterdamse toneelschool neem ik aan, hè? Ja, Amsterdam, ja. En daar was Jan C. de Vos, een van de leraren. En die vond ja. het altijd leuk als ik daar aan de piano zat en een beetje speelde en zo. En hij woonde in hetzelfde huis met Pies en heeft me eens meegenomen. En toen heeft Pies die heeft mij twee liedjes gegeven, ik weet het nog. Een Duits hey. en een Frans. Altes Ghetto liedje, dat was heel tragisch. En Lettre een Cousine als een Cousin, dat was heel vrolijk liedje. Ja, en ondommelij. toen is hij begonnen met iets. En toen heeft hij mij, god ik geloof ik, zestien was. Maar ja, toen, zo, dat duurde min of meer een toeval dat u bij Pies terecht kwam. Het was puur toeval. En hij heeft toen in Laren voor de eerste keer geprobeerd... om een cabaretprogramma te brengen. En dat was in een grote tent... Maar hij had op één ding niet gerekend, dat hij op een kermisterrein stond. Nou, daar was hij niet overheen. Te, nee. te, zelfs niet voor hem, en hij had een forse stem. Ja. Dus na een week zijn we weer weggestuurd, natuurlijk. Ja. Maar toen is hij begonnen naar de hand, en toen ben ik twee jaar bij hem geweest. En, uh, nou, Pies is, uh, dat weten de meeste oudere luisteraars wel... die is vermoord, ja. op een, na een hele tragische... Verve, of oftewel liefdesgeschiedenis... Ja, die geschiedenis heb ik van begin tot eind meegemaakt. Die heb je helemaal meegemaakt? Ja, helaas wel. Hij was... Uh, daar heb je dat woord voor gebruikt, geloof ik... een, uh, een erotomaan. Ja, dat, dat was hij inderdaad wel. Dan kwam hij ook wel vooruit ook. Uh, voor degene die niet weet wat een erotomaan is... dat zijn mensen die gek op... Ja, hij bleef <lacht> van geen vrouw af. Hij ja. kon van geen vrouw ja. afblijven. Ja. ja. En ik kon toen niet uitstaan dat iedereen destijds de schuld aan Jenny gaf. Want het was helemaal geen bijzondere vriendin van mij, maar het was niet haar schuld. Het was in hoofdzaak zijn schuld. Ja. Ik heb over geschreven, ik, ik schrijf anders nooit over, over mezelf... maar ik heb één keer dat gedaan op aandringen van mijn uitgever, dat boekje. Liedjes en herinneringen. Oh ja. En daar heb ik toen over dat geval geschreven. En ook dat zij, dat zij een goede moeder was en zo... En nou, heel onlangs is de stiefzoon van Pies bij me geweest. Die had het oh, boekje gelezen en die wou graag met me spreken erover. Hoe oud is die dan alweer? Ja, ja ik heb het nog niet gevraagd, maar die is natuurlijk... Nou, hij is niet oud, maar uh, ja, toch ook niet jong meer natuurlijk. Of enfin, Pies natuurlijk toch een hele grote naam. Die heeft ook zonder twijfel geleden onder die, ja, over, de, over die problematiek waar hij mee zat. Ja, wie niet? Er zijn meer mannen die daar last van hebben. Eh... Uh, maar, Pies Wies heeft ook internationale liedjes ja. uh, aan u gegeven. Maar ook nationale, onder meer, en die hebben wij in de uitzending gehad... dat was zeggen ook een zoon van Dirk Witte. De zoon van Dirk Witte. Ja, heeft ik heb één liedje gehad. van Dirk Witte gezongen... maar ik heb bij gebrek aan, aan geschikte dingen voor mij... heb ik, heb ik het zelf maar zo'n beetje gemaakt. Stukken van het liedjes, hè? de teksten en zo'n ja. beetje de muziek. Kunt u zich die nog herinneren, die dingen van WT? Ja, op een gegeven moment kwam de braber bij me... die wou er een plaats van maken. En ik zei, ja, ik weet niet eens meer waar ze zijn. En, zo. Ja, ja. en ik kon het zelf niet meer zingen. Ik heb daar nooit iets in gezien. Want kijk, als je, als je liedjes uitgeeft... dan moet je ze natuurlijk gaan... Goed, moet je daarmee gaan optreden. Ja. Hè? En uh, dat kon ik niet... En die, die verschillende zangeressen die het gedaan hebben, uitstekend gedaan hebben... die hebben het ook niet gedaan. Nee. Dus die platen zijn geloof ik helemaal nooit goed verkocht. Nou, het, het bekende liedje Portretje, daar hebben wij natuurlijk ja, nog... Ja, dat naar. heb ik gedaan, ja. Daar heeft Sietse naar gezocht, maar daar ja. bestaan geen opnames van. Tenminste, geen opname van het liedje Door U Gezongen. Die bestaat niet. Nee. Nu hebben wij het uh, wel gevonden van... Uh, ook een bekende zangeres na de hand geworden, van Sonja Oosterman. En dan vinden we het leuk om het liedje Portretje, gezongen door Sonja Oosterman... nu even oh, te horen ja. aan de luisteraars. Je zult misschien verwonderd wezen... dat je van mij nog weer eens hoort. Maar het is een heel gewone kwestie... Stel je er heus maar niks van voor. Je hebt dat zul je heel goed weten. Het helemaal bij mij verbruikt. En al schrijf ik nou ook nog een briefje. Met ons is het uit. Toen ik van jou ben weggelopen. Omdat je zo jaloersig deed. Nam ik maar dat was heus bij ongeluk. Zo'n klein portretje van je mee. Het zou verloren kunnen raken... Als ik het in dit briefje sluit. Maar ik wil het toch niet langer houden. Met ons is het uit. Je hebt, zoals ik zelf gezien heb... Je met een ander al getroost. Je leek je wel voor haar te schamen... Want anders had je niet gebloosd. Nou, als ik ook oprecht moet wezen. Je zocht ze vroeger mooier uit. Fijn, kan mij geen siertje schelen. Met ons is het uit. Ik heb kennis in die tijd gekregen. Aan mijn overbuurman, de student. Hij had al lang op me gelopen en het is een echte knappe vent. Maar nou de een en dan de ander, dat heeft me altijd al gestuurd. Ik kon niet aardig voor hem wezen, nou is het weer uit. Als je het portret terug wil hebben, ik heb er netjes op gepast. Ik zit er dikwijls naar te kijken, het staat in een lijstje op mijn kast. Kom het dan deze week maar halen, je weet hoe laat de winkel sluit. En kom je dan op woensdagavond? Dat was een liedje Portretje van Willy Corsairi, gezongen door Sonja Oosterman. Straks gaan we nog meer liedjes uiteraard laten horen. Wel van Willy Corsairi zelf, van de plaat die we daarvan hebben. Mevrouw Corsairi, uw eigen naam, en dat gelooft ook niemand, denk ik, is niet Corsairi. Zo nee. heet u niet. U hebt dat pseudoniem, als ik goed ben ingeleerd, door uw vader gekregen. Dat zit een heel leuk Nou vader ja, vader gekregen. Hij, hij heeft het gebruikt. Hij heeft oorspronkelijk gezongen. Ook is van aan de opera geweest. Maar hij is naar de hand gaan boetseren. En toen op een gegeven moment is er in Tilburg... een tentoonstelling geweest. En daar hadden ze een soort Venetië van gemaakt. Met kanalen en iedereen in kostuum. En hij had daar een stand. En dat boetseren niet. Dan konden mensen die, konden eventueel Zien. die beeldjes van hem kopen. En zong ook nu en dan. En dan tekenden hij die beeldjes... meestal met zijn voornaam Cor. Hè? Hij heette Cornelis. Ja. S. Hij heette Schmid. Ja. En toen hebben ze daar... Corsari van gemaakt vanwege het Italiaans daar. En het is eigenlijk altijd zo gebleven. Ja, wonderlijk. Het is een grappige zaak. Dus de voornaam, de eerste letter van de achternaam... daar hebben ze maar Ari achter gezet, want dat klinkt mooi Italiaans. Ja. Ja, Willy Corsari. Um, nou, daar hebben we het al gezegd. U begon bij Pi Suisse, maar u hebt nog veel meer grote... Uh, gekend, uh, ik noem bijvoorbeeld Louis Davids. Ik heb een seizoen aan de operette gewerkt met Louis Davids. Er was een operette, Fifi en nog een paar andere zijn er geweest. En uh, hebt u. Uh, ja kon u met Louis Davids opschieten? Nou, opschieten wel, ja. Ik mocht hem niet zo erg graag. Hij was ontzettend gierig. Ja, dat, daar zit ik eigenlijk op te doen. Heb, ja, dat, dat heb ik zelf ook. Wij gehoord. zetten elke avond thee in de kleedkamer... en ieder bracht dan om beurt de koekjes mee. En, en Louis kwam dan ook uh, thee drinken en koekjes eten. En mag nooit, nooit eens een hele seizoen lang nooit eens een koekje mee. Ja, dat zijn voor die kleine Dat was bekend van hem, ja. Die je blijven. Uh, moest je toen überhaupt niet goed uitkijken dat je je geld weer kreeg? In die tijd? Nou, nee, hoor. Dat, nee? dat ging wel? Ik geloof niet dat hij ooit in dat opzicht... Nee, dat bedoel ik niet in zich van hem, maar in het algemeen. Dat je, dat ja, niets, hij betaalde dan wat? zo weinig mogelijk. Dat ja, wel tuurlijk. natuurlijk niet, maar hij betaalde het wel uit. Nee. Ja, die bedragen zijn nu om te lachen, als je hoort wat Nou je ja zei. Ach, je moet denken, hij had het heel arm gehad. Niet, ja. En die mensen hebben dus naar de hand die, die angst om weer arm te worden. Misschien, ik weet het niet. Nou, ga ik een andere naam noemen, want daar hebt u natuurlijk ook hele goede herinneringen aan. Een van onze grootste actricesluisteraars. Van voor, maar ook nog van na de oorlog. Namelijk Vientje de Lammer. Ja, Vien. Onze Vien. Vien uh, maakte althans, dat heb ik wel eens gelezen, met iedereen ruzie. Met mij heeft ze het nooit gehad, want eh, ik kwam toen ja. veel in de kring in die tijd... en dat was Fien ook, dus ik heb nooit ruzie met haar gehad. Maar met u heeft ze in ieder geval nooit ruzie gehad? Nee, nou heb ik niet zo erg veel mee. Ik heb haar wel ontmoet toen ik nog een kind was, en zij ook. En het was heel gek. Ik was met mijn ouders in Rotterdam ergens op bezoek en daar kwam zij. De... Het waren ook kennissen dus van haar. Ja, toen was ze... Ik geloof dat we alle twee toen een jaar of tien of elf waren, ik weet het niet. En toen uh, werd er zo gevraagd: en, en, Finn, en hoe is het thuis? En toen zei ze: Nou, moeder is erg ziek. En die hield een heel verhaal en iedereen uh, geschrokken. Hè? En toen na een tijdje zei ze: Hé, hey, lakoenie, kom, het is niet waar hoor. Ik weet nog wel, mijn moeder was zo ontzettend verontwaardigd ja. over. Ja. Maar dat was echt fijn. Ja. Ik vond ze ja. op zo'n lijstje getoond en zo. Maar ik heb wel eens een kleedkamer met haar gedeeld. En toen zei ze, was ze blijkbaar vergeten dat ze me alles ontmoet had. En toen zei ze, oh ben jij die vrouw waar ik op lijk? Dat was inderdaad, haalden ze ons altijd door elkaar. En wij vonden alle twee dat we heel, helemaal niet op elkaar leken. Maar Vindy was een enorm talent en het is erg jammer... Dat er niets goeds van haar bewaard is gebleven. Yes. Want ik heb prachtige rollen van haar gezien toen ze bij Van der Lucht Mensen speelde. Na de, nou, de hand was aan de revue en wat ze, wat ze aan film gemaakt hebben. Dat was, nou ja, dat Jordaan-gedoe en zo. Maar uh, ik heb prachtige rollen van haar gezien. Het was een natuurtalent. Ze was niet heel erg intelligent. Maar dat ging van nature bij ja. haar. Ik en ze had een, een, een enorme naïeve bewondering voor mensen die konden schrijven. Dan zei ze wel eens, hoe doe je dat nou? <laughs> en dus, ze heeft nooit ruzie met mij gemaakt. En toen ik dan uh, hoorde, helaas, dat, uh, dat ze toen definitief zelfmoord had gepleegd... dat was al één keer, heeft ze de pols doorgesneden. Ja. Nee? Ja. En... Uh, toen had ik spijt dat ik niet eens naar dat toer was gegaan. En toen zei iemand tegen me af, ze had je toch maar een scène gemaakt. Ze was voortdurend dronken en ze had hem kwijt. Ik weet niet of ze... Misschien had ze met mij geen scène gemaakt. Niet? Misschien had ik haar nog tegen kunnen houden. Ja, ik, eh, ik praat over ja, 1935. Lang ja. In de kring in Amsterdam. Tussen had ik het Artiestencafé heen, ja. het En daar had ze ook een vriend. Uh, ach. Piet heet een van zijn voornaam. Maar ik heb ook nooit enig probleem met haar gehad. Maar dat wat over... heb... Ik heb nooit enig probleem met haar gehad. Ik heb altijd gezegd. Nee, dus nee, ik, nee. ik ook zijn. verder niet. En ik vond het toch ook, wat u zegt, de natuurtalent. Het was een long, talent. Toch iets talent. Ze, ze kon komisch spelen, ze ja. kon tragisch ja. spelen. Ja. Maar ja, toen is ze die kant opgegaan van de revue... en toen werd het allemaal wel heel erg op het grote publiek. Niet dat zei ze zelf... Maar ja. ik weet niet, ik heb er nog eens een heel mooi Frans liedje aangeraden... gezegd, god dat moet je ding zingen. En toen zei ze tegen me, ach, dat willen ze van mij niet. Van mij willen ze, je weet wel, van... Uh, keer. Ja, ja. ja, ja, ja. Zeg maar, u maakte toen dus zelf in die tijd cabaretliedjes. U maakte en de ik tekst ze zelf... en de muziek. Ja, nou ja, zo dus goed ook... mogelijk... Nou ja, u maakte ze toch? Dus u bent en componiste en nou, dat zou nee. je niet willen zeggen. Dat is een beetje sterk gezegd. Maar. Goed, maar u deed het wel. En u zong die liedjes ook zelf? Ja, meestal aan de vleugel. Hè? Aan de vleugel? Ja, ik. U, ik, u begeleidde uzelf, ik, u zelf Meestal wel, spelen. ja. En anderen hebben natuurlijk die liedjes ook allemaal gezongen. Nou, uh, anderen hebben ze niet gezongen, met mijn weten. Ik geloof wel, Jenny Gilliams een keer die heeft nog eens een liedje van me in India gezongen. Maar... Oh, nou, uh, Sietze zegt dat andere mensen die liedjes ook gezongen hebben. Nou, het kan maar, zijn dat ik het niet weet, hoor. Nou, dat, dat, het doet er ook niks toe, maar dat merken we wel in de loop van, uh, van de uitzending. Hij zit alweer zo boos tegen me te kijken, dames en heren, thuis. oeh, oh, oh, dat wordt weer wat na nou, afloop. Goed, ik maak het wel goed met hem. Er is in 1970, ja, is er een plaats verschenen. En die plaat heet Liedjes in de Schemering. Ja. Dat is de titel van die plaat. En daarop zingen een aantal zeer bekende Nederlandse zangeretjes de liedjes van u. Ja. Onder andere uh, Wat ik u raden kan. En dat wordt gezongen, luisteraars, door Tony Huurdeman. Als het volop winter is, kerstmis nadert stil... Dan peinst iedere vrouw gewis wat zij hebben wil. Bont, parfum, juwelen, sier of misschien een dier. Want een hond of kat of aap geeft haar veel vertier. Maar dames, hoort naar mij voordat u kiezen gaat. Bedenkt u eerst heel goed en luistert naar mijn raad. Wat ik u raden kan, is een leuke man... Want juwelen laten koud bij een man die van u houdt. Wat ik u raden kan, is een leuke man. Die geeft u veel meer plezier dan enig ander dier. Het spel met hem geeft u vaak een prettig uur. Het houdt u jong en is toch helemaal niet duur. Als ze in haar bedje ligt en niet slapen kan... Dan grijpt bijna iedere vrouw graag naar een roman. Die helpt haar dan soms in slaap, doet haar dromen zoet. Maar zo dikwijls is er een die haar rillen doet. Maar ik raad u een werk, geweldig interessant. Boeit meer dan een roman, veelzijdig als een krant. Wat ik u raden kan, is een leuke man. Die verstrooit uw huis veel meer, is telkens anders weer. Wat ik u raden kan, is een leuke man. Daar is, gelooft u mij, maar vrij het mooiste boek niets bij. Het maakt u niet van streek, doet u slapen goed, want één man is als een hele bibliotheek. Iedere huisvrouw klaagt haar nood, elke winter weer. Ach, het blijft zo bitterkoud, ik heb geen kolen meer. En die kachel maakt zo'n stof, denkt het vrouwtje zuur. En een oliestook is weer veel en veel te duur. Nu, dames, hoort naar mij, en troost u daarmee maar. Ik weet een warmtebron, die krijgt u kant en klaar. Wat ik u raden kan, is een leuke man Daar is gelooft u mij maar vrij Een kachel toch niks bij Wat ik u raden kan, is een leuke man Als hij uit mocht zijn gegaan gaat hij vanzelf weer aan Kom probeer het weer, telkens, telkens weer Met een man hoeft u beslist geen kachel meer Dat was een bijzonder leuk liedje, mevrouw Koezai. U zei net ja. tegen mij, ik herinner het me nauwelijks. Maar nou iets weer hoort, herinnert u zich zonder twijfel. Ja, ik heb, ben het vergeten. Ja, dat kan ik me best wel weer indenken. Um, ja, u wilde als kind, en daar zou ik toch eens even dieper die op in willen gaan, wilde u al liever schrijfster worden dan optreden? Uh, ja. Hoe gaat dat nou in een.? Kind? Ik heb altijd verhaaltjes geschreven, niet over mezelf. Maar u, u voelde, dat wil ik. Ja, ik weet het niet. Dat het, ik had die neiging. En ik wees... Uh, destijds kwam bij ons aan de huis Jan van Zutphen. Ja. U weet wel, om Jan. Ome Jan, tuurlijk, En uh, daar was ik erg dol op. En ik was anders niet een kind dat erg gauw dol op iemand was. En die mocht dan die verhaaltjes van me wel lezen. En toen heeft hij, het was geloof ik elf jaar... heeft hij daar een in het volk gezet. In de krant? Ja. Maar het gekke is dat ik nooit over mezelf schreef. altijd ook. Nou ja, een ander, een ander meisje. Ook niet over bepaald mensen om me heen die ik ga. Dus. Na de hand ook. Nee, een autobiografie van Winnie nee, Corzali zit er dus niet in. Ik hou helemaal niet van, van, van die boeken van mensen... die altijd over zichzelf en over hun ouders en over. Ik hou er helemaal niet van. Het is typisch Nederlands. Want de buitenlandse auteurs die, die doen dat bijna nooit. Hè. Ja. Ja, je, je bent natuurlijk wel in een boek. Ja. Alleen al de keuze van de mensen die je schept niet. En het onderwerp, dat ben je zelf natuurlijk niet. Maar ik bedoel, dat directe van. Uh... Toen lee ik, ik dat. Dat en toen... enige was dat liedjes en herinneringen. Nou, daar staat heel weinig over mezelf in. Het is meer over anderen. Ja. Uh, uw eerste, mag ik wel zeggen, grote, ook internationale. Uh, succes, dat was De Man zonder uniform. Ja. Hè? In ja. 1933. Ja, ik weet ik. het ook niet meer, maar het is heel lang geleden. Ja, heel lang geleden. Ja, dat had hij erg veel succes. En daarin komt, en daar wou ik even naartoe, uh, al heel vroeg, althans voor die jaren, de vraag aan de orde: mag je een ander mens uit zijn lijden helpen, verlossen? Ja. ja. Uh, daar zou je het opmaken. Was u toen al voor euthanasie of, of ligt dat anders? Ja, nou, het woord bestond geloof ik toen niet eens. Nee, het woord, niet eens, woord maar, bestond niet. Um, wat mij interesseerde was de vraag... als je vindt dat je iets moet doen, moet je het dan doen... ook al is het verboden, ook al zal iedereen het afkeuren. En dat interesseerde mij. Ik heb helemaal niet... Uh, wie zou ik zijn om daarover te oordelen? Niet? Je kunt je natuurlijk ook ontzettend vergissen. Ik heb hetzelfde in van in haven gehad. Als je vindt dat je iets moet doen, moet je het dan doen. Uh, je, je kunt je ja. vergissen, dat het je na de hand ook inziet. Niet, maar. Ja, dat... En het, uh, dat boek dat heeft enorm veel succes gehad, ook in Frankrijk. En daar wilden ze het verfilmen. En toen was het zo'n taboe, die hele idee... dat die verfilming is niet door, hebben ze niet aangedurfd. Dus toch wel een taboe, een duidelijke taboe. Ja, toen ja, het was het heel euh, erg. In niet 1990 meer. nog een probleem. Dus, ja, het uh... is een probleem nu, maar het is geen taboe meer. Nee, nee er wordt veel tuurlijk. over gesproken. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. is ook ontzettend moeilijk, niet? Ja, oh, we hebben natuurlijk wel eens overwogen, Sietz en ik... Om, om dat weer eens in een uitzending te brengen. Dat zal misschien ook wel eens gebeuren. Maar we hebben eigenlijk altijd gewacht... tot er meer duidelijkheid in de politiek is gekomen... Ja of nee, of hoe dan ook. Ja. En, uh, het staat nog steeds op onze lijst, maar we zijn ons bewust dat dat een, een moeilijk onderwerp is. Waar het is natuurlijk... heel moeilijk. Ja, en nee, nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf ook niet uit ben. Dus uh, ik zou niet, niet precies een, een mening durven geven. Ik denk daar zo over, punt. Nee. Maar goed, dan kom ik aan een ander onderwerp. En namelijk de kritiek. Nou, kritiek is een ding wat ik in mijn leven veel heb meegemaakt. Mijn eigen vader was criticus. Uh, ik heb zelf vreselijk veel kritiek gekregen toen ik met de Tros begon. Mijn zoon is een, mag ik wel zeggen, beroemd acteur. Die heeft ook met de kritiek te maken. Uh, onder wie van die critici, wat u betreft, Vestdijk? Ja? Die was aanvankelijk heel goed over Willy Corsari te spreken... maar later, toen u succes, heel veel succes had... Werd dat minder? Ja, dat kan wel. Waar nou ja. ligt dat nou aan volgens u? Ja, ik weet niet. Er waren, toen ik pas begon, waren er critici die dat werkelijk ook serieus deden, zoals Marie Schmitz en, oh, ja, en Borel en Herman Poort. En die las ik dan ook en daar kon je ook eventueel wat van leren. Ja, en daarna de hand, en vooral dat het zoveel vertaald werd, dat zat een hoop mensen dwars. Hè. Dat, nou ja, dan zeggen ze opeens, dat is geen literatuur. Weet je wel. Dus het wordt jaloezie mag in deze rol Ja, alle. ik vrees van wel. Ja, maar dat is, nou ja, dat is toch overal? Dat, ja, dat ben ik met u eens. Zodra iemand veel succes heeft, wordt er altijd tegen geschopt. Ja. Niet wordt er altijd kwaad over gesproken. Je weet nooit hoeveel ja. ervan waar is. Ja. Dat zit in de menselijke echt. Gek is dat, ja. En dan hebt u een heel andere hobby. En ook die interesseert mij zeer. Dat is het schrijven van... Uh, ...crimies van misdaadromans. Ja. Niet? Dat is een specialisme van u. Uh, vele mensen zeggen... ...Willy Cozari, dat is de Nederlandse Agatha Christie. Dat zeiden ze toen, ja. Ja, dat, dat heb ik zelf toch nog wel vaak gehoord. Hebben die boeken, dus dat soort boeken... ...nou een ander karakter voor u... ...dan uw andere werk? Ja, het is een heel andere manier van werken. Heel anders. Want kijk, het is, wat is het tenslotte slotte wat je maakt? Het is een puzzel die je in elkaar zet, dat moet heel nauwkeurig. En dan gooi je de puzzel door elkaar... en dan moeten lezers moeten proberen hem weer in elkaar te krijgen. Niet? En, ja. uh, dus je moet veel zorgvuldiger werken, veel meer noteren ook. Want het, het typische is dat als je nou in een roman schrijft... dat iemand om kwart over acht of half negen kwam... dan zal niemand uh, erover denken, klopt dat eigenlijk wel... Maar in die boeken wel. Ik, ja, ik, ik doe het zelf ook. Als ik, als ik een goede schilder gelezen heb, dan kijk ik altijd zo naar: klopt het eigenlijk wel? Hè? En het ik niet... heb dat eens meegemaakt. Toen had ik geschreven. Er stond in de Misdaad zonder Fouten. Een journalist die staat aan het bureau in een kamer waar een moord is gebeurd. En daar ligt een briefje op. En ik heb geschreven: er stond een vaas met verwelkte narcissen. Hij schoof de bloemblaadjes weg. He, van het papier, om te kunnen lezen. En toen kreeg ik een hele lieve brief van een professor... dat hij het boek heel aardig vond. Maar de bloemblaadjes van een narcist vallen niet uit. Zo precies Het Ja, zo'n kleinigheid. <laughs> ja. Ik heb ook altijd met politiemensen gesproken. Ik wou geen onzin schrijven. Nee? Nee. Heel dik was ik vroeger. Is het dus eigenlijk waar... dat als je een crimi, een, een, een, een misdaadroman schrijft... dat je bij het eind begint? Ja, je, je, moet, daar moet je, je moet natuurlijk wel, uh, dat wil zeggen niet zozeer het eind... maar je moet de poorten hebben alvast, niet? Je moet precies... En het is natuurlijk hoe langer hoe... Je moet het, de misdaad zelf in je hoofd hebben. Het is, het is natuurlijk hoe langer hoe moeilijker. Omdat uh, er is al zoveel geschreven om nog een beetje origineel te zijn. En het is heel moeilijk. En het is ook, langzamerhand is het genre veranderd. Het is ook helemaal niet meer zozeer uh, gebeurt een moord... en die en die wordt verdacht. En dan is er meestal een detectief. Ik heb nooit een detectief gehad. Het is uh, vooral de Engelsen, en daar hou ik ook van. Het is meer psychologisch tegenwoordig. Ja. Nou, je, je wordt uh, op de televisie... ik mag wel zeggen doodgegooid met crimies. Waaronder zeer slechte, naar mijn gevoel... Uh, en uh, u moet dus een bewonderaar zijn van een van de succesvolste uh, uh, uh, crimiseries van Derk. Ja, ja, daar houd ik ook van, ja. Ik hou helemaal niet van die soort van televisiefilms... Met, met allemaal schieten. Uh. vechten en auto's die achter elkaar rennen niet. Ik heb graag een verhaal waar ik zelf bij kan denken. En ja. die, gewoonlijk zijn die verhalen vrij goed. De plot, om dat ja. woord maar te gebruiken, ja. dat vind van ik de Derk hebben. zijn meestal... Ja. Heel aanvaardbaar. Die begrijp je. Dat aan het ja. slot heb, kan je het ja. ook navertellen. Ah, zat dat zo. En afgezien daarvan doet die man dat. Ik uh, hoop dat hij gauw weer beter is van een klas dat hij in het ziekenhuis ligt. Dus, uh, want het is een geweldig aardige vent. We hebben hem hier in heel veel zomen nog alles op bezoek gehad. Omdat wij die serie al eindeloos lang uitzenden. Maar die tapper, het is een vreselijke aardige leuke vent. Ja. En zeer populair nog steeds. Die, die, de geweldige kijkdichtheid heeft die serie. Meer dan de alte, hoewel dat ook een... Uh, die men wel waardeert. Onze oude hebben we dat maar in het Hollands genoemd. Die hebt u natuurlijk ook wel eens gezien. Met commissaris Kres heet die, geloof ik, ja. Mm. Maar dat is een, uh, een wonderlijk iets... dat u dus toch ook... misschien min of meer als ontspanning... die dingen hebt geschreven. Het moet een vorm van ontspanning voor u geweest zijn... om krimis te schrijven. Leuk denkwerk. Ja. Gezellig denkwerk. Uh, nou bent u ook nu nog... Op uw 92ste. met een boek bezig. Ja. Maar dat schrijft u niet, heb ik begrepen. Nou, dat is, daar zou ik een hele roman over kunnen schrijven. <laughs> over dat boek. Want dat ben ik jaren geleden. ben ik daarom begonnen. En toen had ik al honderd getypte vellen. Ik typte altijd. Ja. En als, ik, ik zat er ook nooit in te knoeien. als het niet beviel, dan deed ik het maar weer. Het is dus mijn manier van, van schrijven. Ieder auteur heeft zo zijn manier ja. niet. En ik heb het toen weggedaan. En wou het ook verder niet schrijven. Ik had nogal een zware depressie door allerlei oorzaken. Hebben en... u al die honderd al vellen weggegooid? Ja, ik heb het allemaal weggedaan. Ik wou het helemaal mee ophouden. Ik had, oh ja, ik had een hele zware depressie. En, uh, ik heb daarna ook ja, ik, ik heb niet zoveel meer geschreven, verhalen ook wel als het om gevraagd werd en zo. Het was natuurlijk fout, omdat als ik narigheden had in mijn leven, dan moest ik juist schrijven. Niet dat ik erover schreef, nee, maar, maar, maar uh, juist je, je, je creëert je eigen mensen... je eigen ja. wereld en ja. je komt los. He. Nou ja, goed, maar als je honderd pagina's geschreven hebt... en mensen gecreëerd, dat plaat je niet los meer. Ik had al zo'n gevoel van een moeder die de kinderen in de steek heeft gelaten. Ja. En toen een paar jaar geleden, toen, toen wou ik toch weer beginnen. Puur voor mezelf eigenlijk, he. Nou ja, toen heb ik allerlei toestanden gekregen. Ik heb eerst mijn hup gebroken. Nou ja, dat is heel goed in orde gekomen door een operatie. En toen kreeg ik opeens erg pijn en toen was het slijtage. En daar ben ik voor behandeld en dat was ook weer in orde. Toen kreeg ik ischias en toen ben ik daarvoor behandeld. Dus ook weer in orde gekomen. En toen was ik eigenlijk echt helemaal goed en ik kon goed wandelen en zo. En ja, niet zo vlug als vroeger, maar toch flink. En toen bukte ik me. En toen was er opeens iets helemaal mis. Maar dan ook heel, heel erg. Ja, ze hebben me gezegd dat die oude botten... als je die door een bruske beweging of zo... dat die verschuiven en dan op een zenuw komen te drukken. Dat pijn. Nou ja, en als je dan zoveel pijn hebt... Ja, dan, kun je, dan kun je haast iets schrijven. En ik, uh, en gewoon schrijven, dat, dat gaat mij niet af... Als ik langzaam moet schrijven, dan, dan word ik kriegelig van. En als ik vlug schrijf, kan ik het niet meer lezen. Dus uh, in zekere zin schrijf ik het in mijn hoofd op het ogenblik. Maar, maar, maar kunt u dit dan niet, Jans, misschien als leek, want ik ben geen schrijver... kunt u dit niet dicteren voor uzelf uh, op een band? Je hebt er zoveel mogelijkheden. Nou, ik Je, ik heb het voor geprobeerd. Ik heb zo'n zo uh, ding gehad... En dat is niks voor mij, want als ik het dan afdraaide, dan hoorde ik mijn stem. Ja. Ik ben erg visueel, ik heb iedere taal die ik ken eerst kunnen lezen. En, en dan als ik uh, iets moest spreken en naar een woord zocht, dan zag ik het voor me. En ik kan, ik kan helemaal niet beoordelen als ik iets geschreven heb, hoe het is, als ik dat, dat hoor vertellen door mezelf dat ging En dan moest ik die dingen weer omzetten. En dat irriteerde me allemaal vreselijk. Ik heb één keer een boek gedicteerd. Het was een boek terugkeer tot Thera. Dus ook heel veel vertaal. En toen ben ik van de trap gevallen en heb mijn rug biseerd. En ik had toen meester Leopold als, als uitgever, een schat van een man. En die stuurde zijn secretaresse. En toen heb ik de rest van het boek gedicteerd. Nou, dicteren... Als je nou iemand hebt die je heel goed kent en je kunt gewoon praten... En ja, die, ja. En die, degene die, die het typt, die zet zelf die leestekens wel enzovoort. Nee, maar als, als je moet dicteren, aanhalingstekens... ik heb je lief, kom maar aanhalingstekens sluiten. Nou, dat is ja. niks. Ik heb het dan toe gedaan, maar... Uh, je moet iemand hebben die, die, ja, die je dan heel goed kent. Hè? Je hebt mensen die het altijd deden, hè? schrijvers. Maar u hebt nog steeds... Dat boek, wat er dus nog niet is, ja. wel in uw hoofd? Ja, dat, begint, dat groeit dan in mijn hoofd zo'n beetje. Dus daar ben ik in mijn hoofd zwanger van. En wat is dan u gezegd het thema van het boek? Nou, ik praat nooit over dingen die. Uh... Nee, dat is ja, ik... een onhebbelijke vraag van mis. Nee, niet onhebbelijk, maar. Uh... Nee, ik weet het niet. Er kwam iets, er komt iets in voor, dat is toen tot tijd ook. Uh, toen dacht ik, ach, als ik zoiets schrijf. Dan, dan zal iedereen zeggen dat het onzin is. Er komt iemand in voor die, ja, laten we maar zeggen... vlagen heeft van helderziendheid. Het is een woord dat je ervoor hebt... voor ja. mensen die iets dat zien of horen geen, wat een ander niet ziet of hoort. En het hoeft niet eens iets, iets bijzonders bovennatuurlijks te zijn. Wat het is, weet niemand. Ik weet nee. alleen dat het bestaat. Dat ja, ik geloof ik uh, ook in. Van twee mensen weet ik, heb ik het geweten, onder andere van mijn moeder. Mijn moeder had het ook. En ik heb het nooit geloofd. Als mijn moeder, eh, toen mijn eh, vader overleden was... is ze bij mijn huis gekomen. En als ik dan binnenkwam en ze zei bijvoorbeeld... Eh, dat een man net bij haar was geweest. Nou ja, dan dacht ik, ze is gedommeld en heeft ja. gedroomd. En ze was bovendien een tijd lang erg geïnteresseerd in spiritisme. En ik denk, nou ja, ze wil dat graag geloven. Ja. En ik heb het pas geloofd. En toen ze uh, overleden is, dat wil zeggen. Ik was in het buitenland en ik kreeg bericht dat ik moest terugkomen. En ik hoorde toen dat mijn moeder hoe dat gegaan was. Ze was helemaal goed. Ze was 84, maar ze helder van geest. En ze had ook een gebroken heup gehad, maar helemaal geen pijn ervan. En uh, ze was bij vrienden in huis van me. En uh, die mevrouw die ging s'avonds... Uh, Kijken of ze nog wat nodig had. Ze ging vroeg naar bed. En toen zei mijn moeder heel "Dan wil, wil je van mij groeten? Want ik ga nu dood. Toen zei ze, kom je daar nou aan? Ja, zei ze, ik heb ook mijn begrafenis al gezien. Nou ja, die mevrouw die, ja, die, die zei toen... Uh, die dacht natuurlijk, ja. nou ja, dat droom, ja. En mijn moeder is de volgende dag opgestaan. Heeft zich aangekleed, is beneden gekomen. Een uur later zakte ze in elkaar. Want ze is ook dood gegaan. Ja. Nou, ja, dit... En toen dacht ik, misschien is het toch altijd vrij geweest... Ik begrijp voldoende en meer hoeven wij dan ook niet te weten... als dat nieuwe boek van Willy Corsari alsnog, wat wij hopen, uitkomt. Het was in een grote musical, hij zat in een loge alleen... en op het toneel stond zij en zong over het voetlicht heen... Ze zong een liedje zonder zin en stepte wat daarbij, Maar het publiek hoorde haar graag Haar stem was jong en blij En met een ondeugend lachje keek ze soms eens naar hem heen En toen zij in zijn ogen las Zong ze het refrein voor hem alleen Het voetlicht is tussen ons in maar ik lees in je ogen, jonge man. Je wenst het wel anders te zien en droomt nog vannacht daarvan. Maar het voetlicht blijft tussen ons in. Je krijgt slechts een kushand, heel zacht. En ik wens je goede nacht, goede nacht. Goedenacht, want het voetlicht blijft tussen ons. In. Hij liep naar huis toe, des middags laat, het was een trieste dag. Een mist was er, die al zijn wolk. Over de straten lag. Hij liep heel langzaam Men zag haast niets En rilde in zijn dikke jas En dacht dat zijn hart Als deze dag Zo lichtloos en vreugdloos was Toen vroeg een vrouwenstem Uit de mist Of hij de weg Niet voor haar wist Het was een zachte Lieve stem Die klonk zo vreemd Vertrouwd tot hem een stem waarvan hij toch niets wist, door de mist, door de mist. Baby, hey, wanneer ik zo stil naar je kijk, nu nog zo lief en zo aardig. Spijt me dat jij straks volwassen zult zijn, deftig misschien, streng en waardig. Een staatsman, een bokser, artiest of jurist. Een deugniet die steeds heel zijn leven verkwist. Een vader of moeder, tevreden voldaan. Of een mens die heel eenzaam door het leven moet gaan. Baby die nu nog het leven niet kent. Ach, je weet niet hoe gelukkig je bent. Nu is aan jou alles mooi nog en goed. Hoe jammer dat jij ook weer groot wordt en moet. Baby zo lief, nog zo schuldloos en rein. Kon je maar altijd een babytje zijn. Dat waren de liedjes van Willy Corsari. Uh, mevrouw Corsari, u had het zo even over een... Over een voor het woord helderziendheid of een zekere helderziendheid ja. van uw moeder. Uh, nou is er een verhaal wat ik daar misschien toch mee in verbinding kan brengen. U draagt altijd, en ik heb er straks heel stilletjes naar uw linkerpink zitten kijken, ja. een fraaie ring, en die hebt u eens van iemand gekregen. Ja. Maar daar zit een mysterieus verhaal aan vast. Ja, het was heel vreemd. Ik heb het gekregen voor mijn veertigste verjaardag. Het was een pakje van de KLM. En er was een brief bij van iemand die schreef mij helemaal alsof hij me heel goed kende. Dat hij van zijn vader had geërfd en uh, dat het een geluksring was. En uh, een geschiedenis was eraan verbonden en die zou hij eventueel uh, zou die me schrijven als ik dat wilde weten. Het kwam uit Malakka. En ik kon me met geen mogelijkheid herinneren wie het was. Ik heb een tournee door Indië gemaakt. Je ontmoet mensen en ja. je ziet ze niet meer. En... Maar het, het was helemaal... Een... Er stond ook Barend onder. En nou is het, uh... ik heb toen teruggeschreven om te bedanken. En ook gevraagd om dat verhaal en nooit meer iets gehoord. En nou is er een inscriptie op. En ik heb altijd geprobeerd. Ik dacht dat het misschien heel was of zoiets... Uh, mensen te vinden die mij konden uitleggen wat erop stond. Dat kon ik niet vinden. En toen was ik in Kaapstad en toen ben ik in, het, in een museum, his, een historisch museum gegaan en heb de directeur gevraagd. Nou, die, kon het ook, die heeft allerlei boeken opgeslagen en die kon het ook niet zeggen. Maar die zei tegen mij, u hebt een prachtig museum in Leiden. Als u daar nou heen gaat, ik schaamde me dood, ik was er nog nooit geweest. <laughs> en uh, ik, toen ik terug was naar Leiden... En inderdaad, die directeur die had zo'n ring, die stond in een glazen kastje. En die wist ook, die heeft het toen voor mij opgeschreven... het was in spiegelschrift een woord en het betekende blijkbaar... dat degene die het droeg een magische kracht kon ontwikkelen. Hey. En ik heb die ring toen verder altijd gedragen. Ten eerste ben ik altijd erg uh, gehecht aan dingen die ik krijg van iemand... Tenminste, als het iemand is ja. waarvan ik denk dat hij uh, op mij gesteld is. Niet? Ik, ik bewaar altijd alles, al is het niks waard. Ik heb nog dingen die ik 30 jaar geleden gekregen heb. Maar uh, die ring nee, die draag ik altijd, inderdaad. En omdat het mij zo interesseerde, ik was destijds in Den Haag... en ik kende veel antroposofen. En uh, er was een goede kennis van me bij en die ging naar een seance... En toen heb ik hem die ring meegegeven. Zegt Want die nemen dan zo'n voorwerp in de hand ja, en ja, vertellen ja, erover. Ja. Nou, die had blijkbaar een hele goede beschrijving van mij gegeven. En die zei, ja, de, de man die het mij gestuurd had, die was overgegaan. Ze zeggen nooit sterven, ze ja. zeggen overgegaan. Daarom heb ik ook nooit meer iets gehoord, natuurlijk. En uh, toen heb ik nog eens een poging gedaan... Ik woonde met een tijd lang in Amsterdam hetzelfde huis... met mensen die bevriend waren met me. En die hadden een dochtertje die was bij het Scapino Ballet. En het Scapino Ballet heeft altijd één acteur, niet? Die de Scapino is. Ja, ja. En toen zei die, dat meisje tegen mij, Lilian... Um, Gut, we hebben nu een nieuwe Scapino. En die leest uit de hand. En wij hebben dat voor de grap gedaan. Maar hij deed het zo goed, we waren helemaal verbaasd. Toen zei ik: Nou, doe me een plezier, neem die ring mee. Hè? Nou, kijk, eens. kijk eens wat hij daarvan zegt. Nou, na een tijdje heeft hij dat teruggegeven. En toen zei hij tegen: de, Neem het alsjeblieft terug. Ik ben als de dood voor dat ding. Maar als ik dat in mijn handen neem, dan zie ik in een hoek van de Kamer iemand zitten in een wit pak. En ik vind dat zo griezelig. Nou, dat kan natuurlijk uitkomen: iemand in een wit pak ja. in ja nou, verder ben ik er nooit achter gekomen. Ja, die, die eerste, dat eerste medium heeft ook gezegd... Het is, het is een ring die zwaar te dragen is voor iemand. Het kleeft bloed en tranen aan. <lacht> ja, ik maar u het. draagt hem dus trouw? Ik draag hem altijd, ja. Ja, ja goed, of dat nou een bijgeloven is dat of heeft, niet. Dat, dat stond ook in die brief. Ik mocht hem nooit verkopen. Weggeven of laten erven of zo, niet? Ja, het is heel wonderlijk. Oh, ik heb zoveel gekke dingen meegemaakt. Ja, u zei zo even, ik had uh, een vrienden, ik had veel vrienden. Uh, nu ga ik eens iets brutaals zeggen. U hebt als jonge artiest heel veel aanbidders gehad. <laughs> ja, dat moet ik toch wel zeggen? Ja, ja. Weet u, en, in die tijd. Maar toch bent u als zelfstandige vrouw door het leven gegaan. Ja, heel erg. Hoe komt dat? Was u vroeg geëmancipeerd? Uh, nou, woord? ik ben twee keer getrouwd geweest. Oh, u bent wel twee keer getrouwd Ik ben geweest? twee keer getrouwd geweest en één keer gescheiden... en mijn tweede man is heel jong gestorven, met 34 jaar. Ah, dus het heeft niets met emancipatie te maken? Nee, nee. Ik heb inderdaad altijd zelf gewerkt en, en mijn eigen brood verdiend. En, maar nee, bepaald... Ik vind het ook best, hoor. Ik vind alleen dat ze het nu en dan een beetje erg overdrijven. Ja, dat vinden de meestal erg. Ik niet zo aan, erg he? van een man bij gedoe en zo. Nee, nee, nee, begrijp ik helemaal. Later in uw leven bent u Rooms-katholiek geworden. Ja, een, dat is heel lang geleden. Ja, na een wat onstuimig leven. Ja. Heeft dat ermee te maken? Dat, dat wat onstuimige leven had, nee, had te maken met uw ik ben altijd erg zoekende geweest. Ik was ook geïnteresseerd in antroposofie en zo. En de mystiek waarschijnlijk ik ook. Ja, ik ben heel mystiek aangelegd. Vandaar ja. dat ik ook. Ik ben altijd nog katholiek. Maar de moderne kerk die, die spreekt mij niet meer aan. Nee, nou dat geldt voor velen. Um, u woont op uw 92e jaar nog steeds zelfstandig. Ja. En wel op twee hoog drie hoog drie hoog zelfs zonder lift ja hoe redt u dat want u hebt zoals u verteld nou, het... hebt een gebroken heup gehad ja uh, uh, en nou zit u drie hoog ja nou ik, uh, ik heb vier, maar tot vier maanden toe heb ik soms zelfs flat aangeboden gekregen maar ik voelde er niks voor ten eerste ze zijn klein het zijn twee kamers moet je weer een hoop weg doen. Toen ik uit Amsterdam wegging, kwam ik uit een groot huis. Had ik een vleugel en ik had grote meubels. Dan moest ook allemaal weg. Maar bovendien heb ik bijzondere aardige buren. Dat en is dat is ontzettend veel waard als je alleen bent. Ja, natuurlijk. Mensen die echt, niet dat ik er ooit om vraag, maar die uit zichzelf altijd van alles voor me doen en opbellen en vragen. En, en ik heb op het ogenblik geen auto meer al een paar jaar. En nou oh ja, een achterbuurman die direct zei, oh u belt maar op. Als u ergens heen wilt en dat deed ik niet. dan belt hij altijd. Wilt u soms naar de bibliotheek? Of oh, ja. wilt u dit of wilt u dat? Dat is ontzettend veel waard. Hè? Of dat, ik hoop dat ze luisteren. Ja. En daarom wil ik doen. eigenlijk zo lang mogelijk blijven. Ja, nou, ik ben nog lang niet zo oud als u, maar uh, ik heb precies hetzelfde ja. standpunt. Hoe langer zelfstandig... Ja, die trappen hoe... vond ik niet eens zo erg. Ja, god, het gaat moeizaam een beetje, maar ik uh, geloof niet dat het kwaad kan. En ik heb dikwijls gemerkt, dat ik doe ook oefeningen... en ik heb ook een tijd lang veel gewandeld. En dan begon ik soms met pijn. En dan, als je doorzet, dan kun je de pijn weer... weglopen ja, soms. Ja. Alleen de laatste tijden, was, sinds ik me gebukt heb, was het zo erg. Uh, uh, nog even iets. U bent een, dat noem je, een nachtmens. Ja. ja? Uh, bent u dat altijd geweest? Ja, altijd. Ik heb ook altijd s'avonds gewerkt en soms tot diep in de nacht. Toen ik in Den Haag woonde, zat ik in zo'n huis apart. Een heel aardig huis was dat, met een tuin voor en achter een huurhuis. Nou, daar stoor je niemand. Hè? Want ik zat altijd te typen. En dat, als je in een flatgebouw zit, dat klinkt ontzettend in de nacht. Hè? Dat kun je niet doen eigenlijk. Nee, maar nu nog gaat u laat naar bed, laten we het dan. Ja, zo zeggen. Ik, ik leef altijd op s'avonds. Zelfs als ik ziek ben, dan voel ik me beter s'avonds. Ja. Nou ja, dat is, dat is bij meer mensen zo. Ook bij mensen die studeren. Sommigen die, die zijn echt... Die staan om vijf uur op. Ik heb een, een, een goede vriend die, die staat om vijf uur op. En dan gaat hij met zijn hond lopen. En ik weet niet wat. Allemaal midden in de winter. En anderen die, die, die leven op tegen de avond, hè? Ja, dat, dat kun je zeggen tegen doen. Ik ga ook altijd laat naar bed. Ik weet niet waarom als ik heel vroeg naar bed ga... Ja. dan ben ik om twee uur s'nachts weer wakker. Ik vind iets, ik, niet alleen dat je... als je zat te werken s'avonds en s'nachts bijvoorbeeld... Dat, dat je weet dat je niet gestoord zult ja. worden. Maar ook de, de, de, de sfeer van de nacht heeft iets inspirerends, vind ja. ik, hoor. U woont nu in Amstelveen. Ja. Maar u hebt natuurlijk lange tijd in Amsterdam gewoond. Amsterdam in Den haag, nou, en een haag. En dan ga ik daar nog eens even een laatste vraag over stellen... Is Amsterdam niet meer geschikt voor oudere mensen? Je hoort zoveel over Amsterdam. Ja, voor oudere mensen. Ik, vind... ik was dol op Amsterdam vroeger. Ik heb erg veel gereisd. En altijd als ik terugkwam, dan was ik weer helemaal verliefd op Amsterdam. Maar ja, in die tijd, als je nagaat, in die tijd toen ik optrad... Hè, in het Centraal Theater, toen was ik een jaar of 18 dan liep ik van Centraal van Trembrandplein naar het Spui... om de tram te nemen naar huis. Nou ja, dan werd je wel eens aangesproken. Dan zei je nee, dan was het afgelopen. Er was geen sprake van dat je ooit werd lastiggevallen, laat nee, nee, staan nee. verkracht of, of beroofd. Of... Ja. Nou ja, dat is allemaal afgelopen. Niet? Ja, dat is vreselijk. Ik, ken, en... ik, ik sprak onlangs een jong meisje die zelf zei... dat ze ging nooit de binnenstad van Amsterdam alleen meer in. Altijd met anderen samen. Ja. ja, dat is heel griezelig eigenlijk. Ja, het is ellendig. En dat daar ook zo weinig, blijkbaar, zo weinig tegen te doen is. Dat dat maar niet verbetert. Talloze mensen ook, net wat u zegt, van mijn leven zeggen, Nou, als ik niet naar Amsterdam hoef, dan ga ik er ook niet heen ook. En zeker niet in die stegjes en die straatjes. Ja, ik ben helemaal niet bangelijk, maar ja, aan de andere kant. Wat is er met amsterdam gebeurd? Die hebben ja. ze toch ook in elkaar geslagen? Ja, ja, niet veel geld van hem hebben, hij had ja. het niet nodig. Nou, ze slaan ja. je gewoon in elkaar tegenwoordig. Ja, ja, vreselijk. Nou, dat weten we dan weer. En laten we hopen dat uh, vanavond de supporters van het Amsterdamse Ajax... Oh, ja. in Eindhoven met Eindhoven-supporters... naar een mooie wedstrijd kijken en elkaar ja. vooral niet te lijf gaan. Mevrouw Corzai, zeer bedankt. Geen dank. Ik wens u nog heel, heel veel zeer gezonde jaren... met uw kennis en uw vrienden. U hebt vandaar een vriendin meegebracht... Uh, die de hele uitzending aan de andere kant van het glas heeft gehoord. Ik hoop dat u het ook gezellig vond. Wij zijn u zeer erkentelijk. Tot ziens. Wat een prachtige radio. U hoorde Joop Landré en Willy Corsari in een aflevering van De Duvel is Oud. En wanneer zij elkaar op de eeuwige jachtvelden zijn tegengekomen... dan zullen ze vast hun gesprek met net zoveel passie hebben voortgezet. De schrijfster Willy Corsari werd geboren in december 1897... En overleed op 11 mei 1998. Joop Landree overleed ruim een jaar daarvoor in maart 1997. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over ons programma van Omroep Max... die kunt u stellen via onze site nachtvluchten.fm. U vindt daar alle contactmogelijkheden. Rechtstreeks mailen, dat kan naar nachtvluchten-omroepmax.nl. En informatie over onze programmering vindt u ook op pagina 331. Op diezelfde pagina staan trouwens op dit moment volgens mij wel twee prijsvragen. Eentje met betrekking tot Jenny Palm. En een nieuwe prijsvraag om eventueel het boek De Oestercompagnie te gaan winnen. Geschreven door Yvonne Floor. Zij is straks tussen zes en zeven hier bij ons te gast. Want wat staat u nog te wachten tot zeven uur? Mochten u het allemaal zelf niet hebben opgezocht, dan ga ik u nu even een klein... Uh, uh, resumeetje daarvan geven. Dus wat ik al zei, tussen zes en zeven... in geestelijk welgevaren Yvonne Floor... schrijfster van de Oestercompagnie... over manische depressiviteit... en dan toch succesvol zijn. Tussen vijf en zes een documentaire... getiteld Mijn Buurman Milosevic. En zometeen na een kort journaal... ga wij luisteren naar het eerste deel... van een aflevering van Een Leven Lang... met priester, dichter en oud-politicus... Herman Verbeek. Overigens, wat betreft die prijsvragen... als nu al mee wilt gaan doen, ga dan even naar nachtvluchten.fm en dan ziet u daar in de linkerkolom een prijsvraag Jenny Palm of de prijsvraag Yvonne Vloer. Succes gewenst en graag tot na het nieuws!